12 uur. Het NOS-journaal. Die Thomassen. Goedemiddag. Leger ingezet bij overstromingen Australië. Autoverkoop flink gestegen. En nog steeds problemen met wekfunctie op iPhone. Het weer, winterse buien, ook af en toe zon. Het wordt 0 graden in het oosten en plus 5 in het westen. Morgen is het bewolkt, dan vooral langs de westkust een paar winterse buien... Maximaal liggen dan tussen min 1 en plus 3. Woensdag eerst droog, in de avond vanuit het zuidwesten winters neerslag, later regen. Vanaf donderdag dooit het overal. De temperatuur loopt op naar 9 graden op zaterdag. De overstromingen in Australië zorgen voor grote overlast in de stad Rockhampton, niet ver van de noordoostkust. Het leger wordt ingezet om de winkels te bevoorraden. Correspondent Robert Portier, je bent onderweg naar Rockhampton, Robert.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 moeten uh, altijd laarzen aan of schoenen aan en handschoenen aan... om te voorkomen dat ze worden gebeten door slangen. Tegen de krokodillen kun je natuurlijk wat minder doen... Mm -hmm. maar uh, de waarschuwing geldt in ieder geval voor de slangen. Robert Portier, wees maar voorzichtig daar met al die krokodillen. Het afgelopen jaar zijn er bijna net zoveel auto's verkocht als voor de crisis. In totaal werden er ruim 480.000 auto's verkocht. Een kwart meer dan in 2009. Dat was een heel dramatisch jaar voor de autobranche. Harold Bresser van de Rijvereniging. Meneer Bresser, goedemiddag. Goedemiddag. Mogen we zeggen dat de ellende in de autobranche voorbij is? Nou, in ieder geval uh, was 2010 een heel positief jaar. En uh, we gaan weer terug naar het niveau van, uh, van 2008 en eerder. Um, tegen de 500.000 auto's is, uh, zijn er verkocht vorig jaar. 480.000. Is dat ook het maximaal haalbare in Nederland? Nou, ik heb het nog even voor u nagezocht. Maximaal haalbaar de afgelopen jaren was 1999 611.000. Mm -hmm. Dus het kan wel meer, maar als je kijkt naar de trend... dan is 500.000 een beetje meer, een beetje minder. Dus een, een goede indicatie voor de Nederlandse markt. En welke merken deden het goed in 2010? In 2010, de top 5: Volkswagen, Toyota, Peugeot, Ford en Opel. Alle Volkswagen's, alle Toyota's? Nee, we zien een hele duidelijke shift, die is al een aantal jaar geleden ingezet naar kleinere, schonere en zuinigere auto's. Dus bij Volkswagen praten we dan over de Polo en de Golf, uh, de Peugeot 107, de Toyota Aygo, de Ford Fiesta, allemaal wat kleinere auto's. Mm -hmm. In Nederland gaat het dus wat beter. Is die trend ook te zien in andere Europese landen? Nou, die getallen zijn nog niet officieel bekend. Uh, de vorige maand stonden wij in Nederland uh, in de top zes... van de best verkopende Europese landen. Dat is vrij uniek, want er zijn wat landen om ons heen... met name Duitsland en Frankrijk, waar het een stuk slechter gaat. Wat verwacht u voor dit jaar in Nederland? Wij prognosticeerden voor dit jaar 480.000. Dat is dus eigenlijk een stabilisatie. Mm -hmm. En, uh, nou ja, dat is dus niet slecht, zoals u zei. Nee hoor, dat is niet slecht daar zijn we best tevreden mee na het inderdaad wat u zei dramatische jaar 2009 is dit een heel positief signaal. Meneer Bresser van de rijvereniging. Dank u wel. Graag gedaan.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 Ja, ik heb, ik, ik heb dat wel eens gekschierig door Kavia-politie genoemd. Als ik zie eh, hoe schaars eh, relatief gezien de capaciteit van zedenrechercheurs en, en familierechercheurs, dan zou ik wel weten. Ik snap dat er een politieke keuze is gemaakt en daar heb ik me bij neer te leggen. Maar dan zou ik wel weten, als ik die keuze zelf had mogen maken, waar ik in zou hebben geïnvesteerd. En dat is dan meer in deze categorie dieners dan, uh, dan in uh, Animal cops. En wat vindt u er nou echt van? Volgens mij had u uw laatste vraag al uh, gesteld en heb ik ook al antwoord gegeven. Dank Gelukkig nieuwjaar. ja. <laughs> Eens gelijk. Bernard Welten van de politie Amsterdam-Amsteland... in gesprek met Jeroen de Jager. Dit is het NOS-journaal met Isolo Thomassen. De eerste ochtendspit van het jaar is uitzonderlijk rustig verlopen. Op het drukste moment stond er op de snelwegen 50 kilometer file... Ook in de treinen was het overwegend rustig. In veel treinen waren meer lege plaatsen dan normaal. De NS had grote drukte verwacht. Vanwege defect materieel zijn namelijk veel treinen ingekort. Maar volgens NS-directeur Meerstad... reisden veel mensen dankzij de korting van het zogenoemde zoutkaartje... buiten de spits. Je merkt nu dat na negen dat effect begint te komen. Het werkt dus gelukkig. Dus als ze na negen reizen en voor vieren... dan kunnen ze tegen 40% korting reizen. En daardoor kunnen we onze vaste klanten wat meer ruimte bieden in de spits. De ANWB en het KNMI waarschuwden voor gladheid. In het hele land kon het op lokale wegen nog verraderlijk glad zijn door bevriezing.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 Piet Postlethwaite leed aan kanker. Hij is 64 jaar geworden. Nou, dat hebben veel mensen vanmorgen niet gehoord. Dat is de wekker op de iPhone, maar die vertoont nog steeds kuren. Mensen verslapen zich omdat het alarm niet afgaat. Apple liet eerder weten dat het probleem vandaag echt verholpen zou zijn. Arnoud Wokke van gadgetsitetweakers.net. Goedemiddag. Waarom doen die wekkers het niet? Eh... Uh... Daarover heeft Apple niks gezegd, maar er bestaat wel enig vermoeden. Waarschijnlijk haalt uh, de iPhone de weeknummers door elkaar. En dan slaat hij het alarm op alsof hij af moet gaan in week 52 van 2011. En ja, daar zijn we nog niet. Volgens Apple zou dat probleem vandaag vanzelf opgelost zijn. Maar, en waarom dachten ze dat dan? Uh, de dachten ze, omdat het nu weer maandag is. En op maandag begint de nieuwe week. Dat is in dit geval week 1 van 2011. Het probleem was dat hij vorige week... Uh, nog rekenen als een week in het oude jaar... maar omdat de datum 1 januari of 2 januari was... Uh, het alarm al zet in het nieuwe jaar. Dus dan heb je een hele rare combinatie... waardoor die wekker niet afgaat. En mensen die gisteren nog een wekker hebben gezet... die hebben dat nog gezet in week 52 van 2011... volgens hun iPhone. En dus gaat die wekker nog steeds niet af. Maar wie de wekker vandaag zet... Uh, van die mensen gaat de wekker wel af. Hadden ze het probleem een jaar geleden dan ook... Nee, toen had het nog niet. Het lijkt een nieuw probleem te zijn in de nieuwe versie van hun, uh, van hun software voor de iPhone. Dus vandaar dat het dit jaar pas optreedt. Als het niet fikt, treedt het overigens volgend jaar nog een keer op. Maar Steve Jobs heeft gezegd dat het allemaal in orde komt. Ja, nou dan rekenen we het dan maar op. Ja, ja. Hebben andere Apple-apparaten er ook last van? Um, vermoedelijk wel, maar ja, mensen zetten op hun laptop hun wekken niet zo vaak... Dus dan hebben ze, er, dan hebben ze er niet zoveel last van. Mm -hmm. Maar ja, met de iPhone worden vaak wekkers gezet. Met de iPod ook nog wel. En die zouden er dus ook last van gehad hebben. Maar andere apparaten, ja... Ik denk niet dat die gebruikt worden als wekker. Nee, nee. En de oplossing voor het probleem? We moeten, moeten we nu afwachten? Ja, en sowieso altijd even testen of je wekker het doet. Bijvoorbeeld door hem voor over twee minuten te zetten. Dan kan je even kijken of hij inderdaad afgaat. Gaat hij niet af... Ja, dan moet je toch even een oude telefoon uit de kast trekken of op een andere manier een wekker zetten. Want ja, dan kan je niet op je iPhone rekenen. Meneer Wokke van uh, Gadgetsite Dank u wel. Graag gedaan. De Amsterdamse effectenbeurs is het jaar begonnen met een vliegende start. De AEX staat nu ruim 1,5 procent hoger. Ook de andere Europese beurzen en de beurzen in Azië stonden in het groen. Financieel redacteur André Mijnema houdt desondanks nog een slag om de arm. Het verlies van een half procent op de laatste handelsdag wordt vandaag ruimschootsgoed gemaakt. Maar het is nog geen business as usual. De volumes zijn nog laag, de beurs van Londen is vandaag nog gesloten... en de grote beleggers zijn doorgaans niet geneigd om vanaf dag één al in actie te komen. Beleggingsanalisten verwachten over het algemeen een goed beursjaar. Ze denken dat beleggers weer massaal in aandelen stappen. Vorig jaar waren veel beleggers voorzichtig uit angst voor een tweede recessie... en door de Europese schuldencrisis.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 De tennisers zijn alweer druk in voorbereiding... op het eerste Grand Slam toernooi van het jaar, de Australian Open. Zo wordt er in Perth gespeeld om de Hopman Cup... het jaarlijkse tennistoernooi van gemengde landenteams. En daar was Italië in de groepsfase te sterk voor Groot-Brittannië. Het Italiaanse duo Schiavone-Starace versloeg het Britse koppel Murray-Robson. Na de enkelspelen was de stand gelijk. Schiavone won van Robson, Murray versloeg Starace. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemiddag, Lieselot. In het oosten van Noord-Brabant en ook in Limburg... komt nog plaatselijk dichte mist voor. In de oostelijke helft van het land zijn de lokale wegen... hier en daar door bevriezing plaatselijk glad. We file op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Hilversum staat twee kilometer. Er zijn vrachtwagen stilgevallen. De rechterrijschok is dicht. De hoofdpunt van het nieuws. In Queensland is het Australische leger ingezet... om zoveel mogelijk voedsel en andere producten naar het overstroomde gebied te krijgen. Het afgelopen jaar zijn er bijna net zoveel auto's verkocht als voor de crisis. En het Amsterdamse politiekorps kampt met chronisch capaciteitsprobleem. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij was voor de NOS-correspondent in Washington en Londen. Daarna adjunct hoofdredacteur en vanaf vanmiddag... officieel samen met Lucella Carrasso, presentator van de middageditie van het Radio 1 e Maar vanmiddag zit hij wel in zijn eentje, want mevrouw Carrasso is nog gewoon op vakantie. En we gaan er zo meteen over praten met Tim Overdiek, want daar gaat het over. In het mediaforum columnist-blogger Luc Koelman en Arne van der Wal van de financiële site Follow the Money... En dat gaat onder meer over de traditionele oudejaarsconferences. Wie de beste grappen maakte, dat laten we even in het midden. In ieder geval was Guido Weijers bij SBS de kijkcijfer koning. En dan hebben we nu iemand als leider die altijd bij zijn moeder heeft gewoond. Ja. En hoe het ook bent of keert, hij is wel de koning nu. Hè? Hij is de minister-president. Mark Rutte mag naar het Catshuis. Eindelijk op kamers. Yes! En de nieuwscanner van 2010 is dus Abdellila Ouali uit Almere. Dat hebt u dag kunnen horen. Een nieuw jaar en dus ook nieuwe kansen in de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die in 2011 aan de bak moet is Jasper van Geitenbeek uit Amerongen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Nu zijn het nog afzonderlijke reuzen op social media gebied, maar bijna waren ze één geworden, Facebook en Twitter. Volgens de Financial Times had Facebook in 2008 plannen om Twitter over te nemen. Facebook bood toen zo'n 375 miljoen euro voor Twitter, maar het overnamebod werd afgeslagen. Of de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, spijt heeft van het afketsen van de deal, dat is de vraag, want ondanks de groeiende populariteit van Twitter maakt het platform nog steeds geen winst. Wikipedia kan weer door. De digitale encyclopedie is afhankelijk van particuliere giften en de laatste inzamelingscampagne was een groot succes. In 50 dagen heeft de site meer dan 50 miljoen dollar opgehaald. Volgens oprichter Jimmy Wales is deze laatste inzamelingsactie de meest succesvolle tot nu toe en ook bezweert hij nog een keer dat hij zelf geen cent verdient aan de website. De NOS heeft voor radio, tv en internet de uitzendrechten... voor het EK voetbal van 2012 in Polen en Oekraïne binnengesleept. De onderhandelingen tussen de UEFA en de KNVB verliepen kennelijk stroef. Nederland is een van de laatste Europese landen... waar een akkoord is bereikt over de uitzendingen. Hoeveel de NOS heeft betaald voor de rechten is niet bekend. En de KNVB maakte vrijdag al bekend dat ze het liefst met de NOS in zee gaan... voor de uitzendingen van de eredivisiewedstrijden en de wedstrijden van Oranje. Dat is SBS in het verkeerde keelgat geschoten... Volgens een woordvoerder werken SBS en de KNVB al zes jaar goed samen en daar gaan ze graag mee door. SBS spreekt van een uitglijder en gaat daar in het reguliere overleg met de KNVB over praten. Weerman Hans de Jong is overleden. De Jong werkte vele jaren voor de NCRV en was in de jaren 70 en 80 samen met Jan Pelleboer een van de bekendste weermannen van Nederland. Het was in de tijd dat iedere omroep nog een eigen weerman had en de Jong was dat dus voor de NCRV. Luistert u naar een fragment uit het NCV-programma Wissels met presentator Dick Paschier? Het is een fragment uit 1985. Uh, dan ben ik in afwachting van een telefoontje uit Gorredijk. En ik denk dat daar wel wat nieuws vandaan komt, dames en heren. Kijk, dat werkt wel. Hans de Jong, denk ik, heb ik aan de lijn. Hallo. Dick. Dag, beste Hans. Hallo, Dick. Hallo. Wat verwacht je voor de komende dagen en ook vooral na het weekend? Ja, ik ga eerst even naar het weekend kijken, Dick. Ja. Nou, dat leek goed voor schaatsen. Rieterswaar, zeggen ze in Friesland. Hoe zeg je dat? Rieterswaar, je kunt daar rijden op ja. de baan, Dus, ja. uh, Snachts matige vorst, overdag lichte vorst en niet al te veel sneeuw. Het was 1985, Re Hans de Jong was dat. Hij is 89 jaar geworden. De meest gelezen boekenreeks van vorig jaar. Nederland 3 presenteert de Millennium-trilogie van Stiek Larsson. De vrouw die met vuur speelde, mannen die vrouwen haten en gerechtigheid. Zes keer anderhalf uur. De verfilming van de bestsellers van Larsson zie je in één week op Nederland 3. Vanavond dus om tien uur de Millennium Trilogie. Een onmerkelijk samenloop van de omstandigheden. Want vandaag is een van de acteurs uit de serie Per Oscarson omgekomen. Of is bekend geworden dat hij is omgekomen. Want dat is al op oudjaarsdag gebeurd toen zijn huis is afgebrand. RTL gaat in de mobiele telefonie. Samen met Vodafone wil RTL zich richten op de mobiele telefoniemarkt voor vrouwen. Een topman van Vodafone zegt over de ambities... de mobiel wint aan kracht in het dagelijks leven van mensen... en wordt steeds meer een aanvulling op het televisiescherm en de pc. Een naam voor het project, dat in februari van start zou moeten gaan, volgt later nog. In de steden zijn de sneeuwruimers druk in de weer om de straten bij te houden... Want door de geweldige sneeuwmassa's ondervindt het verkeer vele moeilijkheden. De leveranciers van het huisgezin moeten zich duchtig inspannen... om zoveel mogelijk hun klanten op tijd te bedienen. Ja, het Polygoonsjournaal natuurlijk, dat hoor u. En een comeback daarvan, eigenlijk in Overijssel zou je kunnen zeggen. Want de regionale omroep daar, RTV komt met een dagelijkse nieuwsuitzending in de bioscoop. En Zo krijgt het Polygoonsjournaal 25 jaar na dato een regionale opvolger. Henny Everts is de algemeen directeur van de RTV Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het inderdaad te vergelijken met het vroegere Polygoonsjournaal? Nou, eigenlijk niet. Maar die associatie hebben we snel gemaakt. Maar dat Polygoonsjournaal was natuurlijk zwart-wit, traag en niet altijd even actueel. Maar het, is wel een, het was wel in de bioscopen te zien. En dat is de overeenkomst met ons journaal. Hoe gaat het van jullie eruit zien precies? Nou, dat wordt één minuut. Eigenlijk 90 seconden krijgen we per uh, dag in de bioscoop. Er uh, wordt met name actualiteiten, dus ons nieuws wordt daarin uh, gedaan. En een aantal programma's worden daarin gepromoot, die we ook uitzenden. Ja, en, en waarom beginnen jullie ermee? Nou, dat heeft een paar redenen. Eén is van, uh, nou ja, je moet in deze tijd kijken... dat je je content, dus wat we uitzenden... op zoveel mogelijk manieren uh, verspreidt. Bijvoorbeeld om via de mobiele telefoon, wat ik net ook hoorde. De, we hebben een iPhone-applicatie. Uh, en dit werd ons uh, aangeboden door de bioscoop in Enschede. En toen dachten wij, dat is een prachtig medium... om uh, jong, ook jongere mensen te bereiken. Ja, maar, en... maar jongeren die naar de film van de New Kids gaan... zitten die te wachten op nieuws uh, van de RTV Oost? Ja, misschien wel, misschien ook niet. Het zal uh, inderdaad uh, misschien een deel zijn, uh, de helft die het niet te leuk vindt. Maar misschien de andere helft wel. Dat weten we niet, dat zullen we wel merken. Het is een proef van een jaar om te kijken hoe het uh, ontvangen wordt. En een andere reden dat we dit doen heeft te maken met het feit dat wij uh, met ons TV Oost-programma uh, uh, door de digitale kabelaar Ziggo op uh, kanaal 921 zijn gezet. Nou ja, dat is bijna een geheime zender. <laughs> Sommige mensen weten het helemaal niet te vinden of denken er niet meer aan. En we zijn daardoor toch een deel van de kijkers kwijtgeraakt... na het analoge tijdperk. Ja, ja, ja. Dus dat zijn een paar redenen waarom we dit ook willen doen. Dus, Weer aan de weg timmeren. Ja, dus Het is vooral een, een kwestie van, uh, van goede marketing ook misschien... En, en, om de mensen terug te krijgen. Ja, dat is zeker zo, ja. Het ja. ja. ja. is steeds belangrijker in deze tijd, hè. Uh, wie weet dat andere regionale omroepen daar een voorbeeld aan nemen. Dan gaat het in het hele land gebeuren. In ieder geval in Overijssel. Vanaf binnenkort dus in de bioscopen RTV nieuws Dank, Henny Everts. Graag gedaan. Tim Overdiek is vanaf vanmiddag officieel de nieuwe presentator... van het uh, Middag Radio 1 Journaal. Van de middageditie, de late uh, middageditie. Uh, dat wil zeggen, hij vormt dan een duo met Lucella Carasso. Uh, zijn vuurloop had hij eigenlijk al de laatste paar dagen van 2010... omdat uh, Lucella toen ziek was. En die is nu op vakantie. Uh, ja, mooie, mooie boel allemaal. Uh, voor de man dus die eerder uh, NOS-correspondent was in Washington en Londen... en die tot voor kort adjunct hoofdredacteur was van NOS... en nu dus weer terug is op de werkvloer. Ja, en dat is een lekker gevoel, kan ik je melden afgelopen. Ja? week Mocht ik eigenlijk een beetje stiekem beginnen, doordat Lucella ziek was... vroegen ze van, nou, wil je vast beginnen vanavond? En dat heb ik gedaan. Ik dacht, nou, dan maar op die manier in het diepe. En het was een heerlijk gevoel. En niet meer oeverloos vergaderen. Want dat, dat idee hebben wij, mensen op de werkvloer, altijd van adjunct hoofdredacteur. Ja, het, is heel veel, het was heel veel Vergaderen en, uh, maar vaak wel vergaderen over dingen die heel direct de journalistiek bij NOS Nieuws raken. Maar er is toch eigenlijk geen, uh, geen substituut voor het uh, maken van twee uur radio-uitzendingen. Ja. Je had in je eerste uitzending gelijk die uh, piloot aan de telefoon, die poch. Ja, porch, ja, porch, porch, ja uh, die, die dat, dat, was, dat zijn van die dingen waar je dan als debutant, als presentator... Uh, een beetje van schrik, maar dat eigenlijk toch wel heel erg goed is. Ik was bezig in een lang gesprek met een collega... over parochies en de katholieke kerk... en hoe, hoe zij terugkijken op het jaar. En dan hoor je in een keer op je oortje van... Uh, Tim, niet schrikken, maar uh, we hebben straks uh, Porsche aan de lijn live. En hij spreekt goed genoeg Nederlands. En dan is oeps. En dan, uh, dan doe je dat. Ja, ja. Was je tevreden over, de, over die eerste paar dagen? Um, Tevreden, maar met een hele hoop uh, kritische puntjes voor mezelf. Je, je, drie dagen ben je er uitgeput als je twee uur lang moet concentreren. Want je hebt ergens tussen de twintig en dertig onderwerpen die je dan achter elkaar moet afwikkelen. Dus dat is, dat, dan hoop je maar dat je de grip niet verliest. Uh, uitgeput elke avond. En, en nee, dus, ik kan ik, je moedeloos vijftig, zestig, misschien wel zeventig dingen noemen. Waarvan ik denk van, daar heb ik een verspreking gehad. En dat ja. had ik moeten vragen. En zo is het niet goed gegaan. Terwijl het toch eigenlijk de bedoeling was om het wat rustiger aan te doen ook. Ja, na twee uur. Hè. Ja, rustige aan, kijk, rustiger aan te aan. Ik ben gestopt vanuit de hoofdredactie door privéomstandigheden. En, en deze baan biedt mij de gelegenheid of van maandag tot met donderdag... Uh, met één uitzending be te zijn, bezig te zijn. En als je dan klaar bent, dan ben je ook echt klaar. Als, als je het hoofdredacteur werd je altijd gebeld... moest je altijd alles in de gaten houden. Begon het eigenlijk al. Nog voor het wakker worden dat de mogelijkheid bestond. En nu weet ik dat ik thuis ben. Voor mijn kinderen wat, wat de reden was om, uh, ja. om, om dit te gaan doen. We, daar, daar kunnen we het wel even over hebben. Sure. Want je hebt daar ook een boek over geschreven. Hè? Ja. Uh, moeilijk jaar achter de rug. Jouw ja. vrouw is omgekomen. Ja, in oktober 2009 is ze omgekomen. Uh, bij een verkeersongeluk. Ja. Um, dus dat uh, betekende dat het wat lastig uh, combineren werd. Zo. zo werd mij duidelijk voor. Uh, voor de kinderen te zorgen. En uh, ik heb geprobeerd om, om weer, weer echt 100 procent aan de gang te gaan... maar dat ging niet. En dan is het niet eerlijk naar de NOS toe... om dat toch te blijven doen op halve kracht. Als je tegelijkertijd als u in de hoofdredacteur... heel veel vraagt van je medewerkers. Ik heb een boek over geschreven, Tranen van Liefde... wat een dagboek was over dat eerste jaar. En het is nu uh, 2011. dus is dat licht achter ons. Ja, ja. Ja, inderdaad. Althans, en, dat jaar. We zijn natuurlijk nog volop bezig. Ik wou net zeggen, ja. ja. Want je bent nu met je twee kinderen uh, druk, dus bezig weer naar voren te kijken ook. Ja, nou, eigenlijk nog steeds van dag tot dag hoor. Je, je, je bent heel erg al in het heden bezig. In het verleden heb je nog elke dag bij ja. je. En er gebeurt elke dag wel wat. Maar, maar we kijken wel heel, heel, heel met z'n nou, allen uh, naar de toekomst. Ja. Ja. En, en laten we zeggen, die plek in de middag. Uh, dat, dat zei je net eigenlijk al. Dat, dat is wat. Het blijft natuurlijk druk. Uh, want je moet, je moet ook nu alles blijven volgen. Maar ja. het is iets gereguleerder misschien. Ja, ik begint morgens al dat ik gewoon naar de radio kan luisteren. Maar ook alle tijd heb om, uh, om met de kinderen bezig te zijn. En s'avonds geldt dat ook. En dat is een hele goede opvang thuis met, uh, met mijn huidige partner. En uh, uh, dus in dat opzicht weten de kinderen ook waar, waar zij aan zij toe zijn. Nou. En dat als ik thuis ben, dat ik er ook echt voor hen ben. Je hebt, je, hebt een, je hebt al een hele leven in de journalistiek achter. Je bent als schrijvend journalist begonnen, correspondent geweest, zei ik al. Uh, en, en nu dat presenteren, was dat een ambitie die je altijd al had? Nou, ik zal je vertellen, in 2004, toen ik radiocorrespondent was in Washington... Uh, mocht ik een keer twee, twee weken invallen. Uh, toen zeiden hij: van, kom eens een keer proberen in de zomer. En toen... Uh, uh, gebeurde dat tussen twee partijconventies door. zat ik de ene week nog in Boston uh, heel hard te werken... om de Democratische Partijconventie te verslaan. Op vrijdag vloog ik terug naar Washington. Van zaterdag vloog ik naar Nederland, dan kwam ik op zondag aan. en dan heb ik de hele dag de kranten gelezen... want ik had natuurlijk geen idee wat er in Nederland aan de hand was. <lacht> en dan maandag moest ik presenteren. Achteraf gezien, is is natuurlijk volstrekt onverantwoord. Maar daar heb ik me op een of andere manier ook doorheen geslagen die twee weken. En toen kwam ik terug en toen zei ik tegen Jennifer... Ik zei, nou... Dat was leuk. En als er ooit in de toekomst zo'n baan zou kunnen vrijkomen. dan zou dat het overwegen waard zijn. om naar Nederland terug te keren. Ja. Vanzelfsprekend liep het eerst via Londen als multimedia-correspondent. via de hoofdredactie hier in Hilversum. Ja. Eh, Heb je jezelf alsnog. eigenlijk benoemd als uh, adjunct-hoofdredactie? Nee, zo gaat dat niet. Nee, <laughs> nee, nee. Dat, dat soort machiavellistische praktijken gebeuren hier niet hè? <laughs> Nee, goed. Maar dus in die zin. Uh, in 2004 had je al een beetje eraan geroken. En dat nou, het, het het voelde helle. goed. Ja, vooral wat, wat ik zo lekker vond. is dat je dan echt met een uitzending bezig bent. En daar gewoon uitvoert wat er door een nieuwsredactie wordt bedacht. De correspondent die worden ingeschakeld, het nieuws. Wat toch bij, ja, nou ja. Om maar een beetje reclame te maken. Radio 1 is toch een van, het, of toch wel het beste nieuwsradioprogramma uh, op Radio 1. En als je daar dan achter de microfoon dat mag gaan inkoppen. Uh, door die voorbereiding uit te voeren en de vraag te stellen en het nieuws uh, verder te creëren voor die luisteraar, dan is dat wel uh, heel bijzonder. Nou, je zei het al, je was multimedia correspondent consp in, in Londen, je hebt in die hoofdredactie heb je daar ook heel erg sterk voor gemaakt. Mm -hmm. uh, Cross-mediaal uh, ja. actief zijn. Hè? Dus een verslaggever die is niet alleen maar meer voor de radio of voor de tv, maar doet. Al meer dan dat, hè? Het, het, was, het was multimediaal. Zoals we dat noemden. Je bent voor radio, internet en televisie. Crossmediaal, zeg maar, de volgende stap in die evolutie. Waarbij je moet gaan kijken hoe je onderlinge verbinding kunt leggen. Hoe je internet kunt inschakelen om iets voor de radio te gaan doen. Hoe je radio kunt aanzwengelen om voor de televisie iets te gaan doen. Mm. En komt dat van de grond, eh, vind jij? Uh, ja, we zijn heel aardig bezig. Mm. We zijn met heel veel goede dingen bezig. We hebben NOS Net, wat via internet uh, luisteraars, kijkers, lezers aanspreekt. Niet op wat ze vinden, maar wat ze weten. En op die manier ga je kennis binnen. We doen weblogs, we Twitter. We, ja. we zijn op allerlei platforms maar, actief. We weten ook allemaal dat de, de, de, de, de harde groep luisteraars van deze zender. dat zijn niet, niet de jongeren over het algemeen. Dat, we willen dat graag anders, maar. Uh, en, die, en die zijn toch vooral actief op die sociale media. Klopt, maar heel veel ouderen. want niet de jongeren, maar de ouderen. De ouderen luisteren, u bent oud. Mensen um, ja, ouders, is, je voelt natuurlijk, maar goed, dat blijkt Maar die, al die zijn de... wel heel actief op internet. Dus dat betekent zeker niet dat je op internet die mensen moet gaan negeren. Ik denk met name bij Radio 1-journaal... dat we daar heel veel verschillende manieren hebben... om op het internet de luisteraar te betrekken bij het programma. Of dat dat gaat via een inkijkje bieden via weblogs. Of dat of dat nou gaat om ze via internet op te roepen om dingen bij te dragen. Er zijn heel veel verschillende manieren voor denkbaar. Waarbij je ook een onderscheid kunt maken tussen jongeren en ouderen... en de manier waarop zij zich op internet ja. begeven. En dat Twitter bijvoorbeeld, dat is ook echt iets van de laatste tijd mm -hmm. natuurlijk. Uh, er wordt ook, wordt ook nieuws via Twitter rondge, rondgetoeterd. Ja, Hoe sta je daarin? Zeer actief. Ik, ik, ik twitter actief. Uh, Lara Rensen doet dat in de ochtend. Dus ja. op dat, in dat opzicht hebben we, denk ik, als NWS Radio 1, een aardige brug gelegd van ochtend tot avond. Um, en op die manier kun je uh, de luisteraar uh, erbij betrekken. Ik had, vorige week had ik de directeur van Google in de studio om te praten over het afgelopen jaar. En dan zet ik via Twitter een vraag uit. Nou, vertel het maar. U weet vast meer dan ik, uh, uh, Twitter-volgers. Ja. Uh, Geef mij 15 kritische vragen die ik hem kan stellen. Maar kan je een tweet ook gelijk in de uitzending gebruiken? Iemand die meldt dat er een, een overval gaande is of zo? Uh, gaan we niet gelijk in de uitzending gebruiken? Dat is iets wat onmiddellijk gecheckt moet gaan worden. Maar het is wel een bron om, om je oren en ogen over open te houden. Ja, ja. Um, je hebt er zin aan, hè? Oh zeggen ze dan altijd. Ja, hoe lang nog? <laughs> ja, en voorlopig in je eentje en samen. Ja. Hebben jullie dat geoefend eigenlijk nog? Vroeger? Ja, we zijn, we zijn twee weken geleden met z'n tweeën de studio ingedoken... om, uh, om zeg maar, droog te oefenen met z'n tweeën. Opening te oefenen, gesprekken te oefenen. Naar elkaar te kijken en naar elkaar te luisteren. Ja. En uh, dat wordt heel leuk. En he, helaas is, of gister, is er gisteren op vakantie gegaan. Dus komt pas op uh, 24 januari het, het echte, de echte dag dat we met z'n tweeën aan de slag gaan. Dus ja. daar kijk ik voorander uit. Goed, nou veel succes. Dank je. Tim Overdiek was dat. Zometeen het mediaforum. Dat doen we met Arne van der Wal en uh, Luc Koelman. Het gaat onder meer over de oudejaarsconferenties uh, Die hebben natuurlijk weer meegemaakt. Wie vonden ze het leukst en wie het minst leuk. Um, dat zometeen na half 1. Hier is eerst Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het Australische leger is ingezet om zoveel mogelijk voedsel en andere producten naar Rockhampton te krijgen. Er is nog maar één weg open naar de stad in Queensland. En er wordt verwacht dat die binnen twee dagen onbegaanbaar is door de overstromingen. Ook het vliegveld wordt dan onbereikbaar. Het Rode Kruis is bezig met het inrichten van opvangplekken. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Op dit moment ligt de temperatuur in het westen rond 2 graden boven het vriespunt. Maar in het oosten vriest het nog steeds 1 graad. Verder zien we wolkenvelden, opklaringen en enkele buien. In het zuidoosten daar is het nog steeds mistig en plaatselijk is er sprake van dichte mist. De komende uren zal de mist langzamerhand verdwijnen. De rest van de middag trekken er verspreid over het land een aantal buitjes. De meeste buien die vallen in de kustprovincies, maar een enkeling doet ook het binnenland aan. Er valt dan vegen, natte sneeuw, maar ook hagel is mogelijk. Naast de buien en bewolking is er ook ruimte voor de zon. En het wordt daarmee 1 graad in het oosten tot 4 graden in het westen. De wind die komt uit het zuidwesten tot westen en is zwak tot matig van kracht. Vanavond dan, dan blijft de kans op enkele winterse buien nog steeds bestaan. Pas vannacht wordt het droger en klaart het meer op. De minima die liggen rond min 3 graden. Morgen, dinsdag, verloopt de dag bewolkt met maar weinig ruimte voor de zon. Vooral in het noorden is dan kans op natte sneeuw. Maar in de rest van het land blijft het overwegend droog. Met een Zuidwesten wordt het maar 0 tot 2 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar later in de week wordt het minder koud. ANWB verkeersinformatie in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat viel op de A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Hilfsum 3 kilometer. zijn vrachtwagen stilgevallen. De rechte rijstok is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Metro-columnist en blogger Luc Koelman... en Arne van der Wal, die is van de website Follow the Money. Welkom allebei. Hallo. Goedemorgen. Uh, Luc, nog uh, goede voornemens? Nee, nee, ik maak nooit goede voornemens. Ik moet zeggen, als ik bijvoorbeeld uh, in de sportschool kom... dan zie ik altijd in januari hartstikke druk... en in februari is weer hartstikke <lacht> rustig. Dus ik, ik doe er niet mee. Nee. Jij, jij bent er altijd. Ik ben, ik, ja, ik ben er altijd. Drie, vier keer in de week sporten. Heerlijk, oh, met iedereen doen. Arne, ja. uh, jij zit bovenop het financiële nieuws. Nou, we hoorden het net ook al. Het gaat hartstikke goed met de beurs. Ineens omhoog gevlogen. Heb je nog een tip? Um, nou, wees heel voorzichtig, zou ik zeggen. Ja, dat, um, het lijkt altijd heel mooi in het begin van het jaar. is dus ook uh, traditioneel zie je in het begin van het jaar altijd dat de beurs iets omhoog gaan uh, Ze zijn ook heel positief geëindigd dit jaar, maar ik zou heel voorzichtig zijn. He, er zijn analisten die uh, voorspellen zelfs voor dit jaar een enorme crash. Toch nog? Ja. Want ik dacht dat we de dubbel dip nou hadden omzeild. Maar... Ja, maar het gevaar schuilt in China, volgens de analist die ik vanochtend heb gelezen hierover. En hij zegt, het gevaar komt deze keer echt uit China. Oh. Nou, zo zie je maar weer. Uh, ik heb toch geen geld om te beleggen, dus wat, wat maakt het ook eigenlijk uit? Uh, oud en nieuw, uh, wij horen net al even iets van Guido Wijs, de absolute kijkcijfer koning. Wat betreft de conferenties met, uh, met Oud en nieuw, uh, dit weekend waren ook nog Freek de Jonge en Erik van Muiswinkel te zien. Nee, het is 2010 in Nederland en dan moet je ja, wat je doet in de cultuur toch aan anderen voorleggen dan het publiek. Het is niet anders, maar we doen het graag. Meneer Wilders, heeft u het een beetje kunnen volgen allemaal? Nou, meneertje Muizenwinkel, hè? ik heb het allemaal zo'n beetje eens aanschouwd. Hè? Ik heb het aangehoord en beluisterd. En ik zal u zeggen, ik denk er zo het mijne van. Zonder dat we het onder het eten willen... is onze honger naar nieuws niet meer te stillen... maar wat we net zo per se meteen moesten weten... zijn we binnen een uur weer vergeten. Ik vind het niet duidelijk. Uh, Luc Koeman, ook zo genoten van de Oudejaars um, Nee, nou, Ik heb ze niet allemaal gezien, hoor. Ik heb alleen uh, Guido Weijers gezien... en ik kwam er heel toevallig uh, langs gezept. Ik zal de andere mensen in de het ook heel graag zien. En zelf dacht ik eerst van, nou, ah, lijkt me niks, maar... Uh, ik heb me heerlijk vermaakt, moet ik zeggen hoor. Want ja, er wordt heel vaak negatief gedaan over die jongens. Of, nou, hij zou zijn grapjes jatten van internet en, en noem het allemaal maar op. Maar ik moet zeggen, als ik gewoon een paar keer moet uh, hardop zitten lachen voor de TV, ik doe er bijna nooit. Dan uh, is mijn avond uh, goed ja. hoor. Ik vond het ja. leuk. Ja. Hij doet het ook al voor heel veel jaren trouwens. En met ja. heel veel succes ook vaak. Dus uh, ja, ja, wat dat betreft, heeft dus die de ja, criticassus wel gewassen. Ja, ze zeggen ook van uh, hij zit dan op SBS6. Maar ja, Guido Weijer zegt gewoon van uh, ja. Ik mag er gewoon alles doen wat ik wil. Ik heb de kat blanche, dus waarom zou ik dan niet bij SBS6 gaan zitten? En uh, nou, lijkt me een hele goede reden. Arnie, hoe ja. vond jij de beste? Nou, ik heb er geen één gezien. Ik heb een oh. feest gevierd. <laughs> dat, dat, is, uh, dat, dat kan, kan ook. ook. Ja, Vorig jaar heeft Joep van der Hek de dood doodverklaard. Dus uh, ik heb niet eens de moeite genomen. Ik heb er ook niet eens aan gedacht, moet ik zeggen. Je hebt helemaal niks gezien daarvan? Nou, gisteren, uh, omdat ik een tip had dat Van Muiswinkel zo uh, ouderwets uh, goed was... Uh, in, in, in die zin van ouderwets pamfletistisch... heb ik even naar gekeken uh, op uitzending gemist, maar uh, ja, ik moet niet zeggen, kan niet het idee dat ik iets gemist had. Uh, Voor mij had een andere vorm een beetje, hè. niet meer de traditionele wat, wat nee. Guido misschien nog, mm -hmm. wij is nog wel Lothar gewoon echt een cabaretier die een verhaal vertelt, maar hij had ook uh, nou ja, de typetjes eromheen en, uh... Ja. Met, met op het eind zelfs een Geert Wilders... die qua ja. stem vooral en, en, ja. en timing echt heel erg echt leek. Ja, ja. Nee, dat, was, dat is uh, fenomenaal, moet ik zeggen. Uh, weer Goedemond. Godemond, Ronald Goedemond. Uh, ja, ja. dat. Brabander, hè, die, die kunnen dat. Die zijn altijd Nimbus goed. De intellect, dat benadert <laughs> ja. zich wel, ja. ja. ja. Nou, de oudejaarsconferent is dus uh, best bekeken was in ieder geval... Uh, op de oudejaarsavond. Ik, uh, ik hou van Holland. De conferentie van Vermuiswinkel trok 1,2 miljoen kijkers. Uh, was daarmee de slechts bekeken oudejaarsconferenten ooit toch? Nou, 1,2 miljoen is toch een mooi aantal, vind ik. Ja, maar goed, ook. in vergelijking met al die andere oudejaars. Dus Joep van het Hekken en misschien ja. we nog wel tonen en, en Wim Kan en dat soort... Ja, ja, ja Wim Maar kan, dat is precies de reden he? waarom Joep van het hek hem verklaart. Want er is zoveel keuze dat je... Hè, vroeger was het een moment om met z'n allen, hè, de, met alle Nederlanders... om gezamenlijk af te rekenen. Uh, als je het nu trouwens terug ziet, dat heb ik laatst wel een keer gedaan, Wim het Dan valt op hoe ongelooflijk traag en ja. albollig het eigenlijk is. Hè? Dat, uh, mm -hmm. uh, in je herinnering is het leuker dan, uh, dan dat het daadwerkelijk ja. is. Ja, je had toen ook minder concurrentie, boel. Ik denk dat ik. Natuurlijk. Was, er was, waren nog twee, twee netten, netten of zo. En, ja. en, uh, ja. en uh, iedereen keek daarnaar. Ja. Ja. Um, opvallend, natuurlijk, toch dat uh, Freek de Jonge, Erik van Muiswinkel en Guido Wijers het allemaal over Twitter hadden uh, dit jaar in hun, uh, hun conferenties. Dus kan je zeggen dat, uh, dat in 2010 Twitter eindelijk is doorgebroken, Luc Koeman? Nou, doorgebroken ligt er ook een beetje aan hoe je het woord doorgebroken definieert. Als je, ja, ik denk, in Nederland heb je 300.000 actieve twitteraars. Dus dat, dat is een heel klein deel. Als je dat omrekent, in kamerzetels. zijn dat denk ik zes kamerzetels. Dus dat zijn de mensen die twitteren, zal ik maar zeggen. Het zijn maar, vooral kamerleden, denk ik. Ja, nou, ook wel. Maar ik denk vooral de BN'ers die twitteren heel erg veel. Ik denk wel dat er geen enkele BN'er is die niet meer twittert. En ook gewoon mensen uit de media zelf die twitteren heel veel. Dus, en het is daarmee, een journalistenmedium inderdaad. Het is een journalistenmedium. Als ik een warme bakker ben... Ik zou niet weten wat ik op Twitter zou moeten zoeken, hoor. Nou, aan de Terwijl. andere kant, wat me wel opvalt... is dat eh, als je op Twitter bijvoorbeeld op een televisieprogramma... Mm -hmm. eh, nadat het afgelopen is, dan ontstaan enorme discussies... Ja. Uh, over televisieprogramma's. Dus het maakt uh, de media wel interactiever. Maar dat zijn dus ook weer media mensen onderling die dus Nee, nee over... niet alleen media mensen zijn. mensen. Gewoon liefhebbers van een, bijvoorbeeld een televisieserie. Mm. Of, uh, en dan gaan ze zeggen hoe goed of slechter het was. Uh. Ja, nou, dan leggen ze uit. We hadden net dat bericht. Hè, van de, dat is geloof ik in de Financial Times naar voren gekomen. Dat uh, twee jaar geleden blijkbaar Facebook heeft geprobeerd uh, Twitter over te nemen voor 375 miljoen. Mm -hmm. Waarom is dat zoveel waard? Wat, wat is dat eigenlijk? Wat, wat koop je dan? Nou, je, je koopt eigenlijk gebakken lucht, laten we wel eens Hetzelfde geldt ook zo. Facebook. Dat is 50 miljard, uh, is dat opgewaardeerd. Uh, Goldman Sachs heeft er net in geïnvesteerd. Het zijn allemaal eigenlijk vooruitlopen op wat het zou kunnen worden. En uh, het Twitter uh, zal in mijn optiek nooit een cent verdienen... Um, Facebook waarschijnlijk wel. Uh, dat, dat, he, daar zitten nu zoveel mensen op dat het inderdaad voor adverteerders... een heel aantrekkelijk medium is geworden. Maar dat, dat is dus wat erachter zit. Dat is waarom Facebook geïnteresseerd is in Twitter. De, de, heel veel mensen doen dat. En... Nou, het gaat allemaal om het aantrekken van publiek. En uh, Twitter, hoe je het wel kent of keers, is een enorme magneet voor, uh, voor publiek. En het, uh, het grappige is dat het ook heel veel nieuw publiek voor websites genereert. Men kijkt op een Twitter berichtje, er staat een link naar een website. Een klik. En iedere klik uh, in dit business model is geld. Ja. Maar je ziet het ook... Uh, Google heeft bijvoorbeeld een, een paar jaar geleden YouTube gekocht. Nou, ja. YouTube, dat is ook... Het maakt continu uh, verlies, maar het is, het is goed om het te hebben inderdaad. Ja, het is een soort monopolie, hè. je wil een hele straat hebben... en uh, dan hopen dat je een keer winst maakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, 2010 was ook het jaar van de iPad... waar Van Muiswinkel, vind ik, nog wel een aardige grap over maakte. Dat was een apparaat, zei hij, wat minder kon dan zijn voorgangers. <laughs> toch wil iedereen het hebben. Ja, dat is fantastisch. Uh, ja, dat is de uh, juiste less is moor in dit uh, geval. Hey, want hij weegt ook minder. En dat is al een heel praktisch ja. voordeel. <laughs> nee, ja. Oké, okay, ja, maar dan... toch. Nou, ik, ik weet, ja... Het is heel onduidelijk om te zeggen of de iPad nou een blijvertje is. Hoor. Volgens mij in april komt de nieuwe iPad uit. En er zit dan een cameraatje op en ook een USB-aansluiting. En zo, zo, zo, zo kabbelt dat een beetje voorwaarts. Maar ik denk dat over een jaar of vijf... dat je helemaal dubbel licht van het lachen als je die iPad ziet. Dan heb je gewoon waarschijnlijk een oprolbaar beeldscherm wat dan met e-inkt uh, werkt. En het is een beetje zoals we nou terugkijken op die computers uit het midden van de jaren tachtig. dat zit nou in je mobieltje en zo zal het ook met, met de iPad gaan. Ze dus ja. zullen denk ik veel sneller moeten evolueren naar uh, nog betere techniek. En wat ik. denk jij de iPad? Nou, ja, en daar heeft uh, hij gelijk in natuurlijk. Uh, het is een uh, vrij primitief apparaat. Uh, alleen, het kan wel al waanzinnig veel. En um, met name de mobiliteit zie ik al toch als een groot voordeel. He, een van mijn goede voornemens is bijvoorbeeld... dat ik minder fysieke producten wil gaan kopen. He, bijvoorbeeld minder boeken en uh, minder tijdschriften en minder kranten. Ik heb voor het eerst sinds 20 jaar mijn krantenabonnement opgezegd. Die ga je dan straks op je iPad lezen? Ja, precies. Ik wil gewoon al die rotzooi niet meer in huis. Dus um, he, mensen wonen kleiner door de crisis. Uh, ja, dus ze hebben minder ruimte. Het kost heel veel bomen. Dat ook nog. En bovendien, de bezorging is minder betrouwbaar. Uh, dan, die, dan die ooit was. En uh, ja, het is. Daar, daarin biedt dit apparaat toch wel een enorm voordeel. Hè? Of het nou de iPad wordt of een andere. En er komen natuurlijk het komende jaar tientallen van dit soort klonen op de markt. Luc, jij hebt volgens mij wel gezegd. Hè? Jij leest helemaal geen uh, fysieke krant meer, toch? Of wel? Ja, nee, ik heb nog wel één ab uh, fysiek abonnement. Okay. Maar dat is omdat mijn vriendin dat per se wil. Mm -hmm. <laughs> maar ik zelf zou het gewoon inderdaad via de internet lezen. Maar ik moet wel in e alle eerlijkheid zeggen. Het is toch steeds zo, vind ik hoor, uit persoonlijke beleving dan, dat een papieren krant fijner leest. Ik zit toch vaak op de site. Ik moet heel ja, drie, vier keer klikken voordat ik een artikeltje heb. En in de krant, ja, je, je scant een beetje met je ogen en je, je leest wat je wil nou, lezen. Nou, dat, dat, dat, dat is inderdaad waar. Hè? Ook voor tijdschriften bijvoorbeeld. Uh, het, het biedt aan de andere kant voor tijdschriften enorme nieuwe ja. en leuke mogelijkheden. Maar het wordt echt een ander product. Het papieren ja. tijdschrift wordt naar mijn idee meer een cadeautje voor jezelf. Iets wat je vast kunt houden. En dat wordt hè, een, een niche product, maar echt een, een bijzonder iets. Alleen de dagelijkse behoefte aan informatie, ja, die kun je veel sneller en handiger... Mm -hmm. via dit uh, of een dergelijk apparaat naar binnen trekken. Zeg maar. um, nog iets anders. Op Nieuwsdag ging er een uh, nieuw initiatief van start. Uh, eigenlijk de man die erachter zit is Bas Messers. Die hebben we vorige week ook even gehoord over, uh, over zijn uh, One... 11.nl project. Hij is Radio 1 en Wereldomroep journalist. Zit in Rome normaal gesproken. Hij noemt het het nieuwjaarscadeau van journalisten... voor Nederland. Met positieve verhalen... van over de hele wereld. En eigenlijk van hele gewone mensen. Dus niet altijd de hotshots... die we maar horen. Nou, een voorbeeld... wat daar op stond was een man in China... geloof ik, die bij een brug staat elke dag. Om Zelfsmoed mensen te, ja. Ja, ja, mensen ja. te weerhouden... Van, van die brug te springen. Uh, nou ja, dat soort verhalen die correspondenten... over het algemeen wel uh, werkende weg opduikelen, maar uh, waar vaak niet... Uh, ruimte voor is. Wat, wat vind je van het uh, initiatief, Luc? Ja, ik vind het initiatief vind ik wel uh, op zich wel uh, grappig. Het is inderdaad zo dat uh, als er iets goed gaat, dat is geen nieuws, hè. Ik bedoel, wederom vliegtuig veilig geland op Schiphol, niemand die dat leest, maar op zich, ja, om uh, te berichten over uh, ja, gewoon mensen zoals jij en ik, die dan uh, misschien helemaal niet bekend zijn, maar die dan wel gewoon tegen de stroom in iets positiefs uh, proberen te doen. Ja, ik, ik kan er niks op tegen hebben, dat lijkt me wel een prima initiatief. Uh, Arne van der Wal, uh, Bas Mester zegt dat het cynisme uit de journalistiek... Uh, dat hij dat wil halen. Is dat nodig? Nou, van zo'n opmerking word ik enorm cynisch, eerlijk gezegd. <laughs> um, kijk, het probleem is, het is hartstikke leuk om af en toe... het positief nieuws te lezen. Hè. De Sonja uh, Barend probeerde met de Sonja Goed Nieuws Show in de jaren 80. Ja. Hè, toen we ook uh, allemaal aan het doemdenken waren... Maar uiteindelijk denk ik toch dat het vrij vervelend is om, uh, om, om dit soort berichten te lezen. En daarbij moet ik ook zeggen, uh, ik heb ook te vaak meegemaakt... en misschien dat je als journalist daar ook cynisch van wordt... dat uh, zo'n goed bericht uh, uiteindelijk ontaart in een slecht bericht. En bijvoorbeeld in de jaren 80 en 90 had je de Koning Willem I-prijs... voor het best presterende bedrijf of het Nederlandse exportsucces... Al die bedrijven zijn een paar jaar later failliet gegaan. <lacht> he, dat goede nieuws en dat omhelzen van uh, dit soort uh, goede mensen... En, he, is in de praktijk vaak een kiss of def. He, het, de het is volgens mij niet alleen maar zeg maar positieve bericht of goed nieuws. Het, het zijn ook gewoon mooie verhalen van, van bijzondere ja, mensen. Vooral. ik denk het moet vooral uh, inspireren. Het is niet zozeer van uh, goed nieuws, uh, katje gered of zo. Maar een beetje ja, mensen waarvan je dan een verhaal leest... dat je denkt van... Uh, Wow, wat, ja, wat goed, gewoon inspirerend, inderdaad. Ja, dat ben blij al, gevoel. Maar okay. ook als het echt een andere invalshoek is, vind ik het prima. Want dat is natuurlijk ah. wel zo: de kranten hebben, eh, hebben vaak dezelfde invalshoek. Maar heb jij bij het, het volgen van het geld, Follow the Money? Ik bedoel, jullie zijn altijd druk bezig met verhalen ach, tot achter de komma Kom je nooit eens iemand tegen? denkt... ja, dat is eigenlijk best een mooi verhaal, maar dat past eigenlijk niet in het stuk nu. Nou, als en, dat gebeurt, dan gaan bij mij onmiddellijk de alarmbellen af. En dan ga ik op zoek naar wat er fout zit. En, eh, dat is heel cynisch. Geloof mij, er is <laughs> altijd stinkt het zaak. In de financiële wereld kun je niet cynisch genoeg zijn. Okay. Er okay, daar zijn geen mooie verhalen te halen. Er zijn geen mooie verhalen te halen. Luc, ken jij zo iemand waar, waar, waar je zegt... nou, die zou in de aanmerking komen voor die site? Nou, ik ken wel iemand, maar die stond er al op. Dat is uh, Pater Poels uit Tilburg. Dat is een man van 81. Hij is ook al lang uitgetreden als Pater. Maar, uh, um, en wat hij doet, dat is, is elke nacht... gaat hij met brood, wat hij gratis krijgt van uh, bakkers... gaat hij bij hele arme gezinnen gaat hij langs... en dan hangt hij dan midden de nacht hangt hij dan brood aan de deurklink. En dat doet hij eigenlijk omdat die gezinnen... zich heel erg schamen voor hun armoede. En hij zegt van ja, die gezinnen die moeten dan langs bij een voedselbank, maar ik vind dat onjuist. Hè. Die mensen kunnen er ook niks aan doen. Dus ik ga, ze, ga hen brood brengen. Net zo lang totdat ik er dood bij neervalt. En doet hij elke nacht, ochtends zo ja. vijf uur, staat hij op. Nou, ik vind dat geweldig ja, zo. Die, die, die, de buurren, die buren worden wel wakker van het, uh, ja. van, de, van het brommetje wat langs komt. Ja, misschien maar <laughs> gewoon dat ze man het doet. Dat je, denkt, dat je gewoon denkt van, goh, zulke mensen zijn er ook nog. Ik vind dat wel ja. Ja, ja, inspirerend. Je hebt... Ik ga het zelf niet doen. Mijn cynische geest zich dan onmiddellijk, oh, dan houden ze er meer geld over om drank te kopen. <laughs> ja. Ja. ja, dit ja, is staal. wat Bas Messers volgens mij bedoelt. Ja. Maar, maar hij stond er al op deze paard. Ja, hij stond er al op. Deze, deze man, ja. ja, okay, ja. Goed, uh, mag ik jullie bedanken voor de, eerste, uh, voor de eerste mediaforum in 2011? Want daar gaan we gewoon lekker mee door, zo naar half één met, uh, met vogels van diverse plumage. Vandaag waren dat Luc Koelman. En Arno van der Wal. Zometeen onze eerste kandidaat ook in de nieuwsquiz van 2011. Dat is Jasper van Geitenbeek uit Amerongen. Hij gaat voor de titel Nieuwskenner van Week 1. Want daar zitten we dan zomaar in van 2011. En dit is muziek van de Radio 1 CD van deze week. Van de Belgische formatie Hoover Phonic. Die gaan al jaren mee. Ze hebben weer een nieuwe zangeres. Die heet Noemi Wolves. Van dat nieuwe album van ze Norwegian Stars. hoe vervang ik dus deze hele week de Radio 1 CD op uh, deze zender en uh, daarvan van dat album Norwegian Stars? Jasper van Geitenbeek is 27 jaar en komt uit Amerongen. Goedemiddag, Goedemiddag. welkom. Uh, eerste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz van 2011. Uh, wat doe jij zo overdag? Ik werk uh, in de gehandicaptenzorg zorg in uh, bij Abrona in huis de Heide en ik ben ook nog gemeenteraadslid in de gemeente utrecht Heuvelrug. Kijk aan, voor welke partij? Voor de SP. Voor de SP. Ja. Ah. En heb je nog verder ambities wat dat betreft? Uh, voorlopig nog niet. Als je, je 35 dan? zetels gaat, uh, kunnen we je in de dat Kamer we wel, ooit treffen? Maar uh, voorlopig nog even uh, hou ik het even hierbij. Ja, ja. Maar wie weet voor de toekomst, je weet ja. nog ja, nee, Oké, okay. nou, actief dus in ieder geval. Uh, dan zit je ook wel aardig in het nieuws, denk ik. We gaan kijken hoe goed dan. Eerst bepalen we de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. In het zuiden van Australië zijn de ergste overstromingen in meer dan tien jaar tijd. In de noordoostelijke staat staan meer dan 20 steden en dorpen onder water. Wat happening hier in Rockhampton uh, is... well, I don't dat we het weer see zien voor for another 50 or 100 years. That's the nature of 100 jaar. Dat is de natuur van dit event. Water overal waar je kijkt. Duizenden inwoners hebben hun huizen inmiddels verlaten. Ja, een enorm groot gebied is daar overstroomd na overvloedige regenval. Hier is vraag 1. Welke Australische staat is getroffen door die zware overstroming? Queensland. En dat is goed. De premier van de staat heeft haar kabinet in spoedzetting bijeengeroepen. Dat is nog best lastig, want iedereen moet terugkomen van vakantie. En het is allemaal moeilijk te bereiken, want de ramp heeft bijbelse proporties, zegt een van de lokale ministers daar. Vraag 2. Door de overstromingen staan 22 steden blank en moesten 200.000 mensen hun huizen verlaten in een gebied dat groter is dan welke twee Europese landen samen? Duitsland en Frankrijk. Is goed. Op veel plekken is het waterpeil langzaamaan uh, aan het dalen, maar rond Rockhampton, we hoorden die plaatsnaam ook net even noemen, stad met 77.000 inwoners, moet het ergste nog komen. De rivier Fitzroy zal na verwachting in de loop van de week buiten de oeverstreden 40% van de stad blank zetten. Hier is vraag 3. Ook Europa komt geregeld met overstromingen. stad in Italië heeft hier twee achtereenvolgende jaren mee te maken gehad. In december 2008 en 2009 stonden beide keren een groot deel van de stad blank. Welke stad gaat het hier in Italië? Dat moet passen. Toch ook iets. Nou, Napoli. Napoli. Nou, daar hebben ze vooral last van de vuilnis, geloof ik. <laughs> altijd, maar... Uh... Nee, in dit geval was het Venetië. De Venetianen hebben in de middeleeuwen een stad op het water gebouwd... om zich vijanden van het lijf te houden... maar kregen al in het jaar 782 voor het eerst te maken met... aqua alta, hoogwater dat de stad binnendringt. Um, we gaan naar de vraag met een geluidsfragment erbij. Wie is hier aan het woord? Iedere steen die door de ruiten van een pand... bewoond of onbewoond wordt gegooid... is er één teveel. Jozias van Arten. De burgemeester van Den Haag, dat is goed. De gemeente Den Haag gaat het komend jaar nog krachtiger overvallen en woninginbraken te lijf. Die belofte deed uh, Jozef van Aartsen zondagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van die gemeente. Hier is vraag 5. De start van het nieuwe jaar betekent weer een hoop handenschudden tijdens die vele nieuwjaarsrecepties. De raadsfracties van de PVV boycotten die recepties omdat ze het zonde van het geld vinden. Dat deed de PVV in Den Haag, de stad van Jozef van Aartsen, maar ook nog in een andere gemeente. Welke is dat? Almere. ...is goed. Het is brutaal en bespotelijk dat ter meerdere eer en glorie... ...van de bestuurlijke elite 150.000 euro wordt uitgegeven aan de bijeenkomst. Dat zei het Haagse pvv raadslid Machiel de Graaf. En Haag en Almere zijn de enige gemeenten waar de PVV trouwens in de raad zit. Uh, eerder trouwens al besloten burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan... ...om de traditionele nieuwjaarsreceptie in het concertgebouw niet door te laten gaan. Ook omdat hij uh, ja, onevenredig hoog, hoge kosten met zich meebrengt. En dat vindt hij in deze tijd niet kunnen. We gaan naar de laatste vraag: maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is: wat bedoelen we? Dus een onderwerp? Als je het antwoord denkt te weten, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik heb een beelddiagonaal van 3,5 inch. 3. Sommigen van mij kampten met ontploffingsgevaar. Stop. De, de iPhone? En ja, dat is goed. Je zei het met een vraagteken, maar. Uh... Nou, bij de eerste twijfelde ik even, maar bij, de, ja. bij, bij drie punten dacht ik van nou. Ja, uh, beeld, beelddiagonaal uh, dus van uh, 3,5 inch. Nou, dat is duidelijk. Uh, er zijn verschillende incidenten bekend waarbij iPhones en iPods zijn ontploft. Uh, in augustus 2009 bij een Fransman gebeurde dat bijvoorbeeld. Die zat uh, te sms'en. Um, er zou nog een aanwijzing zijn over de apps. Nou, dat, uh, dat weten we ook allemaal hoe dat zit. En vanochtend uh, werd nog eens een keer duidelijk... dat ook de wekfunctie nog steeds niet helemaal goed werkt. Er liggen nu nog steeds mensen te slapen, heb ik me laten vertellen... <laughs> die, uh, die de iPhone hadden gezet gisteren. Um, dan komen wij, dames en heren, op een factor van... jury, mag ik dat even horen, zeven. Uh, daarmee spelen we dan zometeen het nieuwskanon. MUZIEK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 Vandaag luidt de stelling. 2011 wordt een beter jaar dan 2010. Um, drie dagen oud nu 2011. Voor velen is het werk ook weer begonnen. Iedereen wens elkaar nog steeds gelukkig nieuwjaar. Um, maar wat gaat dit jaar ons brengen? Ziet u het rooskleurig in? Of pakken de donkere wolken zich nu al samen boven u? Het is een beetje glazen bolwerk. Uh, maar tegelijkertijd ook wel een mogelijkheid voor ons allen... ...om eens even ons gevoel te geven bij dit nieuwe jaar 2011. Dat gaan we vanaf uh, half twee doen. Dus bent u het eens of oneens met die stelling, laat het vooral weten. Hè. 2011 wordt een beter jaar dan 2010. Sms het naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl... en twitteren naar @stand_nl. Dan zijn we terug bij Jasper van Geitenbeek, 27 jaar uit Amerongen. Factor 7, Nou, dat klapt er gelijk in in het nieuwe jaar, want dat is niet slecht. Nee, het viel uh, je dat mee. Ja. Um, 90 seconden de tijd nu om die vragen te beantwoorden. Als je een antwoord niet weet moet ik het pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. En dan gaan we dus het aantal vragen dat je goed hebt straks vermenigvuldigen met die zeven van uh, de factor. Als jij klaar bent, dan gaan we beginnen. Ik ben klaar Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Elf inwoners van Voorburg zijn gistermiddag onwel geworden door wat voor gas? Um, die weet ik niet. Koolmonoxide. Welk land heeft op 1 januari dit jaar de euro ingevoerd? Estland. Dat is goed. Tientallen mensen hebben de afgelopen weken geld gedoneerd. Aan welke zelster? Laurent Is goed. Winkeliers in Iran mogen de komende weken geen spullen kopen... voor, voor welke Westerse feestdag? Kerstmis? Nee, Valentijnsdag. Ah, de postcode kan je. Is dit jaar geval in welke stad? Amsterdam. Is goed. Rusland is begonnen met de levering van olie aan welk land? Via een pijpleiding. China. Is goed, in welk dorp is zaterdagmiddag de cafébrand herdacht die tien jaar Rookendans. geleden was? Dat is goed. Meer dan duizend vogels zijn in welke Amerikaanse staat dood uit de lucht gevallen? Uh, ja, in Duitsland is het voor mij gebeurd. Maar... Nee, in Arkansas was het. Oh. Hoe heet de voormalige acteur die vandaag afscheid neemt als gouverneur van Californië? Zwarte Is goed. In welk land geldt vanaf dit jaar een algeheel rookverbod in de horeca? Spanje. Is goed. Volgens documenten uit Wikileaks bereikt welk land zich voor op een grootschalige oorlog? Pas. Israël. Welke publieksactie voor het milieu trok gisteren in het hele land zo'n 40.000 bezoekers? Um. Ja, het is natuurlijk pas... Hart voor natuur. Wat is de naam van het marineschip dat bij e is begonnen... met het bevoorraden van een Frans helikoptercarrier? Pas. De Amsterdam. Een spoorbedrijf. In welk land moet een boete van 1,3 miljoen euro betalen... Italië. vanwege de chaos op het spoor? Dat is goed. De Egyptische politie heeft diverse arrestaties verricht... na de aanslag op een kerk in welke plaats? Alexandria. Is goed. Welk land heeft dit weekend haar eerste vrouwelijke president beëden? Brazilië. En ook dat is nog even goed in de knal. We hadden factor 7. Wij komen op 10 vragen goed. 70, hè? ja. Dat klinkt aardig. Hij zegt het alsof het zo ja, uit ik, zijn mouw geschuurd is, maar... Ik, ja, ik probeer dat te denken van... God, wat hadden, wat hadden de voorgaande kandidaten, maar... Uh... 70 klinkt mee, klinkt wel goed. Ja dat, is, ja, dat is zeker niet slecht. Dat is bovengemiddeld, als we het zo een beetje nou, mogen, mogen zeggen. Uh, nou, die heb je alvast in de, in de pocket. Uh, wij moeten wel uh, nog wachten tot vrijdag of je ook echt ja. de weekwinnaar wordt natuurlijk. Want er komen nog vier kandidaten. Uh, maar in ieder geval is de toon gezet. Dat kunnen we best zeggen. 70 punten, dat is de te kloppen score vanaf vandaag in de Nationale Nieuwskuis neergezet door Jasper. Die krijgt van ons in ieder geval uh, twee kaarten voor beeld en geluid. We doen daar een lunchradio bij en een mok van dit uh, programma, uh, zodat je ook nog eens een keer aan ons terug kan denken. En wie weet spreken we elkaar dus vrijdag. Ik hoop het. Goede reis terug naar uh, Amerongen. Heel bedankt. Okay. En dan ga ik u doorverwijzen naar um, uh, kwart over één... want dan melden wij ons met deel twee van lunch. Um, het gaat over de nieuwjaarstoespraken natuurlijk in deze tijd van het jaar. Iedere hote met die er een beetje toe doet... die, die komt wel met zo'n nieuwjaarstoespraak. En Dan is het ook nog wel een beetje zaak om op te vallen natuurlijk... tussen dat enorme aanbod van nieuwjaarstoespraken... En hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Peter van der Maat die was jarenlang tekstschrijver... van de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Welten. Die overigens vanmorgen ook alweer zijn, uh, zijn nieuwjaarstoespraak heeft gehouden. En Peter van der Maat komt ons een kijkje in de keuken geven... van hoe dat nou precies gaat. Hoe stel je zo'n nieuwjaarspeech samen? En hoe zorg je er ook nog voor dat daarvan uit uh, geciteerd wordt? Dus in andere media gaan we zometeen ons laten uitleggen om kwart over één en straks om half twee. dus de stelling in stand.nl. 2011 wordt een beter jaar dan 2010 bent u daarmee eens of oneens? laat het weten via de bekende kanalen. Wij melden ons zo direct weer eerst het NOS journaal van 1 uur. Ik geloof ik geloof ik geloof, ik geloof in de mensen en is CRV